De kou maakt de beschadigde huizen van tienduizenden Amerikanen onbewoonbaar. Dat zeggen burgemeester Bloomberg van New York City... en gouverneur Cuomo van de staat New York. De temperatuur in het oosten van de VS ligt rond het vriespunt... en er zijn veel huizen waarin de verwarming het niet doet... als gevolg van orkaan Sandy. Een beneficio met bekende Amerikaanse artiesten... heeft in een uur tijd bijna 18 miljoen euro opgebracht... voor de slachtoffers van Sandy.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 De Grand Prix van Abu Dhabi is gewonnen door Kimi Raikkonen. De fin was het, voor, het was voor de Fin zijn eerste overwinning... sinds zijn terugkeer in de Formule 1. De Spanjaard Fernando Alonso werd tweede, Sebastian Vettel derde. Het weer wisselend bewolkt en vannacht vooral aan de kustbuien. De temperatuur daalt tot een graad of vijf. Morgen zwaar bewolkt en vooral in de kustprovincies kans op regen. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 9 graden. De dagen daarna blijft het buiig met weinig ruimte voor de zon.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 De eerste krachtmeting. Het KPN-NK-afstanden 19 en 11 november Tial Verenveen. Wie is de sterkste en wordt kampioen van Nederland? Ontmoet de topschaatsers in het KPN-clubhuis. Tickets vanaf 12.50. Ga naar Primera of Maak het mee. Vanavond in KRO Brandpunt. 10 jaar onterecht opgesloten tussen zwakzinnigen. Het verbijsterende verhaal van Remzi. En de rammelende staat van defensie is ons leger nog wel in staat om ons te verdedigen. Dat en meer in Brandpunt vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. De leefde strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. De S &S ISU World Cup. 16, 17 en 18 november. Tiel Verenveen. Maak het mee. De jeugdopleidingen van de eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Langs de lijn, met Jeroen Stomhorst. Dames en heren, een heel goede avond. Het was een eredivisie-weekend met verrassingen. Zo zorgde trainer Ton Lokhoff met VVV voor een stunt tegen AZ. Ik zeg altijd, het geluk moet je zoeken, dat krijg je niet. Of, of... Ja, dat hebben we vandaag dat hebben we gedaan. We gedaan. zometeen veel meer over de e met Arno Vermeulen en Turner Epke Zonderland. Hij verbaasde de sportwereld afgelopen zomer. Nu komt er, de drie combinaties. Daar is de, ja, de eerste, en de tweede, en de derde. Jawel, hij heeft geflikt. Drie vluchtelementen op rij. Dit weekend zette Zonderland een filmpje op internet. waarin hij vier vluchtelementen op rij produceerde aan de rekstok. Zometeen, dus maar even bellen met Hans van Zetten. En voetballer Clarence Seedorf hebben we al een tijd niet gezien in actie. Hij ging weg bij AC Milan voor een avontuur in Brazilië. en daar heeft hij het naar zijn zin. Ik zou hier niet definitief blijven, nee. Maar een bepaalde periode van. Uh, vanaf nu tot aan uh, WK. Op zijn minst, ja. Ach ja, daar zou ik ook voor tekenen. Verslaggever Aijl Posterboer zocht Zeedorf op. Zo meteen een reportage. En verder horen we van horderloper Greggy Stock... hoe hij gaat toewerken naar de Spelen van Rio de Janeiro. Tot 11 uur in langs de lijn. Ja, ik zei het al. Het voetbalweekend gaan we doornemen met Arno Vermeulen. Um, de elfde speelronde was er één. Die volgde op het midweeks bekervoetbal. En dat was een opmerkelijke ronde voor vooral FC Twente. Eerste divisionist FC Den Bosch schakelde de koploper in de Eredivisie uit. Vandaag stelde Twente Orde op zaken door met 3-0 van Feyenoord te winnen. De zepert in de beker werd uitgewist. Unbelievable. And they talk about crisis. Prachtige actie van de Serviër die uh, het uh, laat zien bij FC Twente. Ik zei het al, de belangrijkste man. Prachtig gezien. So we couldn't wait for this game. We couldn't wait to demonstrate that uh, we've got fight, we've got football in us and we can win big games and dat is wat we vandaag so gedaan hebben. Een fantastische reactie van de spelers, ook van de crowd. We moesten them om onze our 12th man te zijn. En uh, een geweldig resultaat. En met links heel mooi binnengeschoten door Nasser Chadli de Belg. En zo leidt FC Twente in een hele aardige openingsfase. Ik kan niet anders zeggen, met 1-0 tegen Feyenoord. Hoe belangrijk is pole position in, in november? Het is de meest belangrijkste in mei. But um, no, I always think, you know, it, it demonstrates what we've worked hard to do. And after 11 games, we were there on merit. Despite, uh, you know, outside influences, we're there on merit. And uh, we're going to have ups and downs. We're going to have more setbacks. But the response has to be like today. They call this uh, the beautiful game. Uh, did you realise that also on Thursday? Ja, yeah, of course. voor uh, but for ten men and uh, nine men, then uh, the result might have been different. You can't control that. The most important was to uh, was to come back, was to uh, react. The team did that. Heel moeilijk om die bal er van die kant af in te schieten door Tadijs. Probeert het toch? Te... Hij gaat er nog in ook? Wat een blunder! Wat een blunder van de keeper Lamproef! Die bal kan er normaal gesproken, van die kant niet in. En dat bleek ook, want hij kwam recht op keeper Lamproe af. Maar Lamproe laat de bal tussen zijn benen doorgaan... en wordt nu getroost door Immers. Maar het is wel 3-0. En zo is deze wedstrijd gespeeld. Ja, 3-0 voor FC Twente. Arno Vermeulen, ik zei het al, hij zit naast me. Arno, ja, kan je dan inderdaad zeggen dat die nederlaag tegen de Bos hiermee is uitgewist? Nee, juist totaal niet. Het is extra wrang eigenlijk... als je ze vandaag ziet spelen, dat ze zo stom waren om die beker te verliezen... Je kunt helemaal in Nederland maar twee prijzen winnen. Kampioenschap en, uh, en de KNVB-beker. Uh, nou, het kampioenschap gaan we zien, komen we vast nog wel op. En die beker hebben ze gewoon uh, verspeeld, hebben ze weggegeven aan Den Bosch. Uh, nee, oer en oer dom. En ook echt jammer als je ze vandaag ziet. Want het is gewoon een uitstekend elftal. En in de normale samenstelling zouden ze makkelijk van Den Bos gewonnen ja. hebben. Want stonden negen andere spelers op het veld. Hè? Ja, nee, dat zegt voldoende. Dat kun Tien je, sales ja, je kunt het je niet permitteren. Misschien dat het een keer goed gaat. Maar je moet het risico niet willen lopen. Want oké, okay, twee keer in de week spelen is geen probleem voor pro-voetballers. Natuurlijk, Twente zal zeggen: we zijn al zo vroeg begonnen. Hè. Zijn waar de eerste Nederlandse team dat al Europees mm -hmm. moest spelen. Ergens in juli, denk ik. Dan nog twee keer in de week uur spelen. En daar heeft Gert-Jan Verbeek dan weer gelijk in. Als je met je beste elf speelt tegen een amateurclub... of ook een eerste divisieclub, met alle respect voor Den Bosch... dan hoef je waarschijnlijk in de tweede helft niet meer alles te geven. En dan zou je een paar spelers kunnen wisselen. Nou, je Castaño's of Tadic haal je er dan af. Dat is makkelijker dan als je ze in moet wisselen als het niet loopt. Nou ja, dat zag je ook. Ze hebben gewoon de beker weggegeven. Hij heeft het een jaar geleden gedaan in de Europa League... volgens mij tegen Schalke 04. Ja, dat is toch... Ja, hij ontkent dat natuurlijk. Hè. McLaren, de trainer van, uh, van Twente... Maar jij ziet het wel zo? Ja, ik zie het wel zo. En hij heeft daar blijkbaar niets van geleerd. Het is, het is jammer. Een beker is... Uh, nu niet leuk misschien, in deze fase. Maar het is wel hartstikke leuk als je een halve finale speelt. En de finale is ja. helemaal een feest voor iedereen, voor je supporters. Nou ja, en ze hebben met dit elftal een reële kans... om heel ja. ver in het beker te komen. Het is een absolute inschattingsfase. Maar hoe gaat het in centen? Jij blijven komt daar wel eens, de, de, de, de, de staf, de supporters, hoe reageren die daarop? Nou ja, kijk, niemand zal binnen die club nu zeggen... dat hij een, een, een fout daarin uh, gemaakt heeft. Want uh, zo werkt het niet bij voetbalverenigingen. Intern zal het heus wel worden besproken. Ja, kijk, de fans, die hebben hun eigen mening. Die hoeven mm -hmm. dat niet te toetsen aan een leiding van een vereniging. Natuurlijk zien die supporters dat ook zo. Die vinden dat ook heel erg jammer. Intern zal niemand nu zeggen... onze trainer heeft een grote fout gemaakt. De spelers zeggen, we hebben het met z'n allen overlegd. Hè. We hebben het besproken. Alsof het een soort collectieve beslissing ja. is. Nou, als dat zo is, hebben ze het collectief fout gedaan. Nou, twee keer hebben ze het nu misgehad. Ik neem toch aan dat ze de komende jaren... dit niet voor een derde keer zullen doen. Uh, hoe zie jij Twente nu? Want uh, ze zijn koploper. Hartstikke goed natuurlijk. Maar op een of andere manier voelt het niet... alsof ze echt de beste ploeg van Nederland zijn op dit moment. Ja, dat klopt omdat ze een periode lang nu uh, relatief niet zoveel punten verspeeld hebben. Uh, maar ook niet heel goed speelden. Komt ook omdat ze Europees weinig hebben laten zien tot nu toe, tegenvallend. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Uh, en ook wel in ons achterhoofd dat we natuurlijk allemaal wel een beetje denken... nu helemaal dat PSV natuurlijk de grote kampioensfavoriet uh, is. Maar de feiten zijn anders. Ik denk eerlijk gezegd dat je nu naar twee teams moet kijken... en de centen er natuurlijk absoluut één van... En Vergis je niet, ze hebben ook nog wel veel blessures gehad. Uh, Verk komt nog terug. Nou, die was voordat hij geblesseerd raakte misschien wel de beste speler ja, van Twente. De motor, hè. International geworden, blijk op het middenveld. Bengtson is nu centraal achterin terug. Dat vind ik een goede verdediger. Douglas maakte vandaag een fout, maar oké. Okay, verder heeft hij het wel aardig gedaan. Dus je hebt een goed centraal verdedigingsduo. Uh, dus nee, Twente is een zeer serieuze kandidaat om, uh, om uh, lang voor het kampioenschap te spelen. Oké, okay, en dan hebben ze natuurlijk heel veel individuele kwaliteiten... Waarmee ze echt verder kunnen komen. Ja, nee, hebben ze ook. Uh, Thalys is, is een fantastische Chattie. speler. Chad raakte geblesseerd. Laten we hopen dat het meevalt. Uh, Castaños, oké. Okay. Mist veel kansen, maar scoort vandaag wel weer. Maar uh, Bulikin viel in. Is natuurlijk een prima stand in. Nee, ook in, in, in, op de bank hebben ze genoeg mogelijkheden. Dat hebben ze laten zien. Rosales speelt goed dit seizoen als uh, rechtervleugelverdediger. Dus nee, het. Dus McLaren heeft het op zich wel op de rit. Ja, nee, er is weinig op aan te merken. Ja. En uh, ik, denk, ik denk echt dat ze misschien de komende periode... alleen maar beter zullen gaan voetballen. Want daar zit best nog wel uh, ruimte in. Ja. Ze kunnen beter dan ze hebben laten zien een tijd lang. Maar oké, okay, weinig punten verspeeld. Al met al wisselvalligheid uh, troef natuurlijk bovenin. Twente koploper, PSV gisteren natuurlijk uitstekend opdreven tegen Herakles. Maar daarvoor ook een paar keer weer wat minder. Ajax verliest gisteren van Vitesse, raakt achterop... Veel wisselvalligheid ook in Amsterdam. Hè? Um, is dat exemplarisch, vind je, voor, voor, voor de top in Nederland? Ja, dat valt dit seizoen heel erg op. Als ploegen uh, één keer goed spelen, spelen ze de week erop uh, uh, niet goed. Dat zie je aan Ajax, dat hebben we ook bij PSV gezien. En andersom, als een ploeg verliest en je denkt van nu zijn, zijn ze weg in de competitie... Ja. dan slaan ze een week later weer terug. Het is absoluut heel wisselvallig. Lijkt me toch echt een, een mentaal probleem. Blijkt dat ploegen heus wel goed kunnen voetballen... maar ze kunnen het niet opbrengen ja. om dat een paar keer achter elkaar te doen. Met Ajax zoals, als bekendste voorbeeld natuurlijk... die spelen prachtige voetbal tegen Manchester City. Winnen afgetekend, de wedstrijd was duidelijk beter dan, dan City met 3-1. En dan zo onderuit slap, lusteloos onderuit tegen Vitesse. Ja, maar ik denk dat daar eerder City de uitzondering was. Hè? Ja. Uh, hebben we ons daarop verkeken? Daar hebben we ons denk ik een beetje op verkeken. Het was een knappe overwinning en een terechte overwinning. Maar je moet ook even kijken. NELS competitie is niet al te sterk. Daar hebben ze dan elf wedstrijden in gespeeld. En maar vier van gewonnen. Ja. Laat eens door je, tot je doordringen. Vier van gewonnen. Dat is dat, ongekend, hè? Dat is ongekend als, uh, als een, een andere dan Frank de Boer trainer was... zou bij wijze van spreken nu de trainer ter discussie staan. Dus dat zegt wel wat... Ajax heeft toch het probleem, denk ik, dat ze kwalitatief echt minder zijn dan Twente en PSV. Kon je misschien voor dit seizoen niet zo goed inschatten. Ik ook niet, maar dat, die conclusie ga je nu wel trekken. Wel nou, apart, hè, want uh, go, uh, Jans is weg, maar... Ja, uh, Vertongen is natuurlijk weg. Dankbaar. En dat is een heel groot verlies. En de spelers... ze krijgen wel mooi zonder daarvoor terug. Uitstekende verdediger. is een goede verdediger, maar is nu nog minder belangrijk voor Ajax dan Vertongen. Ze hebben Sana gehaald als rechtsbuiten omdat Nassing te duur was. Nou, Nassing heeft misschien nog wat aanloopproblemen bij PSV... maar ik ben er wel van overtuigd dat die van meerwaarde is... Uh, ja. waarbij dat met Sana uh, moet afwachten. Het is licht en ze hebben natuurlijk ook al wat blessures gehad... met uh, Boerichter Siktorsson, die het hele seizoen eigenlijk weer niet speelt... Uh, dat zit ook allemaal niet mee. En wat mm -hmm. overblijft is een team... Ja, wat op bepaalde plaatsen universeel is. Weinig echte uitschieters heeft. Schöne, de ene week wel aardig... maar dan een paar weken toch weer matig. Sana moet je niet vergeten dat hij uit Zweden komt. Uh, daar heeft hij geen... Zomerstop gehad. Die heeft geen vakantie gehad. Die kwam nee, met de, de Zweedse competitie door. He, dus is heeft heel gek natuurlijk. 19 jaar. Nee, uh, maar wat dan opvalt is dat Soleimani, de man van 18 miljoen, niet in de selectie zat. En ook niet meegaat naar Engeland, naar Manchester. Dat betekent wel dat Frank de Boer dat boek wel dichtgeslagen heeft. Uh, uh, Vorig jaar was hij nog best te spreken over hem. 11 goals in 22 wedstrijden. Vorig jaar uh, nadat hij ook niet fit was, kwam hij toen wel sterk terug. Is nu gebaseerd geweest, begon te zwaar aan het seizoen. Wordt nu twee wedstrijden buiten de selectie gehouden. Contract loopt af in 2013. Ik denk dat we hem misschien nauwelijks meer zullen terugzien bij Ajax. En Zonde. dan uh, loopt hij de deur uit. Zonder ook, toch? Voor de Nederlandse competitie? Jawel, maar, maar, uh, ja, maar wel iemand die het uiteindelijk natuurlijk over zijn hele periode bij Ajax had, een vijf jaar contract, toch niet bewezen heeft. Nee. Maar... Eh, eh. Heeft Ajax dat ook niet een beetje aan zichzelf te Moet je niet bij zo'n jongen nu weten na vier jaar dat je daar bovenop moet zitten... en dat hij niet te zwaar terug kan komen? Ja, maar dat, dat, dat, Jeroen, dat kan niet. Dat is toch een soort eigen verantwoordelijkheid. Ja. Je moet het omdraaien. Het is te gek dat een betaald voetballer... natuurlijk aan een seizoen begint en niet, uh, niet voldoende fit is of te zwaar is. Dat is natuurlijk een schande. Ik, ik, ik laat dat bedrag vallen van 18 miljoen, maar dat houdt ook iets in... wat zijn salaris daar bij Ajax is. Mm -hmm. Dat loopt ook natuurlijk in, ja. uh, in, in de papieren. Dan moet je gewoon fit zijn aan het begin van dit ja. seizoen. Uh, hij heeft blijkbaar geen mentaliteit om in de top te voetballen ja, uh, we doen Misschien een beetje te kort. Hè? Want die waren gisteren natuurlijk hier en mee. Ze speelden goed voetbal, verzorgd zijn niet in gevaar geweest. Nee, het is een, een heel degelijk elftal met een, met een paar belangrijke spelers. Maar Bonie is natuurlijk ja. van, fantastisch. En die eerste goal, ja, die bal die valt er voor zijn voeten, maar hoe die hem inschiet, dat, dat kan bijna niemand. En daarna was het eigenlijk over. Inderdaad, ja. defensief staat het elftal heel goed. Ze krijgen heel weinig goals tegen. Achterste lijn is goed, keeper is goed. En dan uh, zie je dat de slim elftal is. Uh, Theo Jansen weet wat hij wat daar anders moet doen dan bij Ajax. Want zijn rol is anders. Ja, Van Ginkel is een fantastisch leuke middenvelder om naar te kijken. Spelen met nu althans met twee echte vleugelaanvallers. En ja, dan heb je Boni erbij. Dus het ja. zal extra pijnlijk zijn dat hij straks uh, een, een paar weken ontbreekt uh, door de Afrika Cup. Ja, dat is heel vervelend natuurlijk voor Vitesse. En überhaupt het is nu maar de vraag of hij nog terugkomt. Hè? Want er komt een transferbindo aan. En hij uh, maakt geen geheim van dat hij gewoon een grote competitie wil. Nee, en, en als er echt veel geld wordt betaald, en niet 4, 5 miljoen... maar als iemand een keer naar 8, 9, 10 miljoen gaat... dan zal Vitesse hem natuurlijk uh, moeten laten gaan. En inderdaad, als hij weggaat, wie je daar ook voor in het elftal zet uh, op dit moment... of zelfs wie je ook zou halen, dat is altijd een bezwakking. Dat zou zonde zijn hè, voor ja. Vitesse voor ja. dit seizoen. Uh, goed, vandaag een verrassing in Alkmaar natuurlijk. Ook VVV wint daar met 2-1 in extremis. Uh, Ton Lokhoff en Gertjan Verbeek van Beek over die wedstrijd. We zitten natuurlijk in een, in een moeilijke situatie. Zeker na, na, na de wedstrijd van vorige week. Nog niet gewonnen, allerlei verhalen. Doen dan de ronde, je weet dat het werkt in de voetballerij. Ook een, een, een andere keuze gemaakt vandaag van, van het spelsysteem, van, van spelers. Nou oké, okay. en daar hele week wel op gehamerd. En, uh... Ik zeg altijd, het geluk moet je zoeken, dat krijg je niet. Of, of... Je zegt net, ik, ik heb gekozen voor een ander spelsysteem. Wat wilde je daarmee bewerkstelligen ten opzichte van de afgelopen weken? Ja, toch meer zekerheid inbouwen. We kregen natuurlijk heel veel goals tegen, we speelden te open. Ja, daarom wat meer middenvelds aan de zijkant gezet. Uh, twee, uh, twee eigenlijk voor de verdediging met Radu Saljevic en, en Turk. Van haar op tien. Nou, oké, okay, en een diepe spits. En, en, en, maar wel dat ik een team wilde zien en, en, en tegen een... Ja, goed AZ natuurlijk hier in Alkmaar. Kun je nou iemand iets verwijten, uh, Gert-Jan, deze middag? Ja, mezelf. Wat dan? Nou ja, je, je, je kiest bij 0-0 op een gegeven moment... om al vrij snel uh, in de tweede helft uh, toch uh, de strijdwijze wat om te gooien. Omdat ik vond dat we op dat moment op een dood punt zaten. En uh, ja, dan, dan ben ik als trainer toch een trainer... die dan, dan vindt dat we moeten proberen voor de winst te gaan. Hè, want je hoopt dat de tegenstander uh, nog meer teruggaat... Maar qua, qua fitheid uh, zat het er misschien wel niet meer in. En, en dat had natuurlijk ook te maken met de wedstrijd van donderdag. Uh, uh, je ziet op een gegeven moment de voorzetten niet meer aankomen. Uh, je ziet op een gegeven moment uh, dat we te laat instappen of te, te, te ver van de man dekken. Nou ja, en uh, VVV was in die laatste fase dichter bij een 2-1 als, uh, als wij. En uh, uiteindelijk viel hij nog in de laatste seconde. Ja, want VVV won dus in elk maar met uh, 2-1. Knap prestatie van VVV. Of ligt het aan de zet, vind jij? Nee, het ligt wel aan AZ, want je moet de drie laatste thuiswedstrijden even op rij pakken. Dan verliezen ze van NEC, spelen ze ten nauwe noot 3-3. En nu een nederlaag, het was tegen RKC, nu een nederlaag tegen VVV. Uh, dan heb je maar één punt uit, drie thuiswedstrijden. Waar je misschien op voorhand denkt, dan halen we er wel negen. Dus AZ is absoluut een... Maar vorige week pakken ze Vitesse Ja, dat, dat, dat was heel knap. Die, twee, ja. die, die overwinning in Arnhem was wel knap. Maar dat poets niet weg dat, dat AZ, uh, ik denk, op de plaats staat... waar misschien dit seizoen wel in de buurt zal moeten blijven. Uh, Rechterrijtje onder onderin het linkerrijtje. Als je kijkt naar een jaar geleden... stonden ze bovenaan in de Eredivisie op dit moment. Uh -huh. Maar daar ontbreken zes spelers van. En die zes spelers waren Elm, een paar noemen weer Martens nu geblesseerd. Uh, dat waren echt cruciale spelers. Uh, linksback, Mooi uh, Mooisander... En de spelers die er nu nog staan zijn een paar bijzonder. Elthidor, Maher. Maar er staan ook hele modale voetballers in. Voetballers die niet zoveel toevoegen. Die gewoon, nee, noemen ze nou? Nou, de, de, de Marcellus vind ik, een, vond ik al, al twee jaar een van de mindere spelers bij AZ... Die dan, die dan net mee kan komen. Maar dat zijn geen sterke schakels. Die, die blijven nu over. En dan haal je de goede eruit. En dan, blijft, dan is het elftal niet heel goed. Gorter is gekomen. Aardige linksbek. Maar natuurlijk veel minder dan Paulsen. Elm is gekomen op het middenveld, maar is geen spelbepalende speler. En zijn broer was dat wel. Ja. En dus zo zie je dat alles gewoon minder wordt. Ik vind dat ze ook niet echt heel erg intelligent geïnvesteerd hebben. Afgelopen zomer hadden misschien toch wel iets meer moeten doen. Hebben gehokt op de jeugd uh, die nog niet doorkomt. Ja, ik snap het wel. Afgelopen jaren financiële problemen gehad. Dus nu eventjes uh, rustig aangedaan. Maar dit elftal speelt geen goed voetbal. En gaat dit, dit seizoen uh, nou, niet in aanmerking komen voor de play-offs. Nee. Dat is duidelijk. Uh, Ton Lokhoff heeft voor even zijn baan gered met ja, deze overwinning. dat gaat echt van week tot week, denk ja. ik, uh, met Lokhoff. Uh, vorig jaar heeft hij één goede serie gemaakt toen hij interim trainer werd. En dan krijg je meteen in Nederland een twee jaar contract. Zo gaat het altijd, hè? Zo gaat het. Waarom zou je <laughs> zeggen? Want geef hem een contract voor uh, één seizoen en kijk even hoe het daarna gaat. Nou ja, deze overwinning kan hij niet meepakken. Het had op het einde allebei de kanten nog uitgekund. AZ had nog kunnen winnen ook. Maar Venlo is nerveus. Het is ook niet zo'n heel goed elftal. En hij hoeft maar één of twee keer weer te verliezen. En hij zit volop in de problemen. Ja, uh, volgende week trouwens VVV tegen Willem II. Nou, een echte degradatiekraker. Dan uh, nog even naar een uh, opmerkelijk moment. Arno vanmiddag. Heerenveen, Pek Zwolle. Joby van der Berg van Pek Benutten. benutte drie minuten voor tijd de strafschop. Waardoor de wedstrijd in de slotfase nog spannend werd... Van den Berg had al met rood van het veld gemoeten. Eerder in de wedstrijd tikte hij een voorzet... met de hand voor de neus van de aanvaller Finn Bogason weg. Opzichtig, maar de schijnzichter ontging het. Uitstekende actie over de rechterkant van Djuricic, strop de bal voor en Van den Berg, de centrale verdediger van Peck Zwolle, duikt naar die bal, raakt hem heel duidelijk ook gewoon met zijn hand en had daar gewoon zijn tweede gele of eigenlijk beter gewoon direct rood voor moeten krijgen van de Belgische scheidsrechter Wouters, maar die deed dat niet en dus blijft Zwolle gewoon met elf man staan. Verhitte discussies ook langs de lijn tussen Van Basten en de vierde man. Vervolgens hoor ik ook dat zelfs de vierde man uh, ...zegt van oké, okay, uh, dat is Hens... ...dan is het natuurlijk onbegrijpelijk dat de scheidsrechter uh, niet reageert. Ja, word je dan gek als trainer? Ja, dat is natuurlijk hartstikke vervelend... ...omdat het ook een belangrijk moment is... ...want dan wordt het 2-0 en dan ben je een stuk rustiger. En uh, maar het is natuurlijk onbegrijpelijk dat uh, met, met, met de techniek tegenwoordig... ...dat dat gewoon niet uh, op een eerlijke goede manier wordt opgelost. En dat vind ik wel treurig. En als je dan moet bedenken dat dat uit België moet komen ons te helpen... dan denk ik van ja, wat heeft dit voor nut? Ja, dat is zeker uh, strafskop en uh, rode kart. Uh, ik sta alleen uh, op de tweede paal met een uh, open doel. En, en, en, en je neemt uh, wel risico om de, met de bal hand te nemen. En en de lijnrechter en de en kan het niet zien... Uh, wanneer allemaal de, in de, in de stadion kan het zien. Uh, dat is wel ongelooflijk. Ja, inderdaad. Ik, ik had de kansbreek gemaakt... als die bal er langs gaat, dan, uh, die Boguson, die kan hem... Uh... Met welk lichaamsdeel kon hij hem erin uh, schieten. En uh, ja, gokje gewaagd. Wat gebeurt er dan in de seconden daarna? Want je probeert natuurlijk zo onschuldig mogelijk over te komen. Ja, nou ja, uh, ik loop gewoon naar mijn positie. En uh, ja, het publiek reageert wat. En uh, ja, die spelers van Heerenveen die zeggen wat. Maar voor de rest, uh, ja, ja, je probeert inderdaad zo snel mogelijk uh, terug naar je positie te lopen. En allemaal maar kijken en hopen dat hij het niet gezien heeft. En opgelucht ademhalen. Ja, ja. <laughs> absoluut, ja. Ja, zeker acteerwerk van Joey van den Berg van Peck Swollen. Ja, je kan er wel om lachen. Hè? Ja, nee, je, je zag het ook trouwens. Hij ging ja. een looppas weg van de plaats. Ja. Uh, ja, je ziet het niet vaak dat de speler daar naar duikt... omdat hij zich realiseert dat het rood en een penalty kan zijn. En volgens mij is hij pas al een keer weggestuurd. Hij deed het ook uh, met opzet. Het was ja, geen nee, reactie van... Nee, zegt hij. En uh, nou ja, hij komt er nu een keer mee weg. Maar hij uh, kan het niet nog een keer doen, denk ik dit Komt seizoen. hij er mee weg? Kan hij hier nog voor gestraft worden ja, ik ben altijd slecht in die, in die, uh, in die rechtszaken. Misschien moeten we Moskowitz even bellen. Volgens mij heeft de scheidsrechter het beoordeeld. En als de scheidsrechter het beoordeeld heeft en niet uh, bestraft... dan geloof ik niet dat ze er nee. in Zijs nog iets aan doen. Maar als ik van de berg was, zou ik het nog even afwachten. Ik ja. denk het niet. Um... Nou, tot slot, verder opvallende dingen. Utrecht. Utrecht, hè? vierde plaats. Ja, fantastisch. Uh, Vijf goals. En verdedigend doen ze het al heel goed. Hè? Met allemaal eigen kweekspelers en een keeper uit Volendam. Jan Wout is toch een hele goede coach? Nou, dat, dat moeten we echt even zeggen. Uh, iedereen heeft eraan getwijfeld. Ik heb er erg aan getwijfeld. Omdat hij vaak in zijn media optreden natuurlijk niet niet heel gelukkig is. En dan uh, herleiden we daar misschien uit... of iemand wel of niet een goede trainer is. Dat blijkt dus echt ten onrechte. Ja. Uh, Rutte staat ook derde. Nou ja, ja dat is best een goede vergelijking. En terecht zegt Wouters dat hij ook een beetje klaar mee is. Dat hij gewoon zijn eigen gang gaat... en zich niets meer van de media aantrekt. Lijkt me een goed besluit. Hij heeft het elftal. Heel, euh, nou, heel goed laten voetballen is niet waar. Maar hij had heel veel rendement uit een elftal waar weinig sterren in zitten. Dat is heel knap. Want dat is zijn prestatie met deze spelers. En is het ook niet prettig werken voor hem? Omdat er zo weinig werd verwacht dit seizoen van NFC. Tuurlijk, dat, dat, dat, dat speelt mee. Maar dan nog moet je het wel doen. Uh, als je van tevoren een lijstje maakt, dan dacht je van nou, Utrecht naar afgelopen jaar, die kunnen wel eens gewoon daar weer onderin lopen te ja, rommelen 14, 15. Precies. En als je dan uh, de, ziet hoe die spelers neer heeft gezet. Uh, op een gegeven moment heeft hij dat echt ingezien. Ze Zij heeft zijn tactiek aangepast, twee spitsen gaan spelen. Kali in een hele belangrijke rol. Vind ik dat echt heel erg knap. En dan moeten we dat, uh, die credits ook zeker geven aan, uh, aan Jan Wouters en Robbie Alvullen. Oké, okay. Arno van Meulen, dankjewel.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 white bitter tears and tax it to the close find a bar avoid a fight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 Tom Robinson, listen to the radio. En dat doet u. Er wordt veel verwacht van turner Epke Zonderland. Bij de Spelen van Londen zorgt hij als eerste turner in de geschiedenis... voor drie vluchtelementen op rij aan de rekstok. En het levert hem, dat weet u, goud op. En ook eeuwig roem, zeker in Nederland. Zonderland beseft dat hij in Rio de Janeiro nog meer moet laten zien. Zo vertelde hij deze week bij de Wereldrijd Door. Na de spelen hebben ze de regels aangepast... En die, die moeilijke combinatie wordt in verhouding meer waar. Dus dat is een stimulans voor de concurrent om dat ook te gaan doen. Dus ja, je, je moet waarschijnlijk een stapje verder. Dus daar denk je wel over na. En ja, voorhand ligt het is dan vier. Ja, Zonderland kondigde aan dat hij wilde gaan trainen op die vier vluchtelementen op een rij. En wat schetst onze verbazing. Dit weekend stond er een filmpje op internet waarin, dat succesvol, uh, waarin hij dat succesvol doet. Turncommentator Hans van Zetterus zijn maar even gebeld. Hans, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt dat filmpje gezien, hè? Ja, ja, ja. ja kan ja, je even ja. beschrijven wat je ziet op dat filmpje? Ja, nou, hij is in de trainingszaal van, uh, van Heerenveen bezig aan, uh, aan het hoogrek. En uh, hij is natuurlijk fris nu, hè, na een paar weken pauze. Dus hij maakt de borst zon gaat dan naar de reuzendraai. En dan doet hij uh, eerst wat lekkere reuzendraaitjes maken, tempo maken. En dan begint hij met die eerste salto de dubbel Dubbelgestrekt met de hele stroef. Komt gelijk de kogers erachter aan. Dan moet hij daar naar de koolman. En dan OW komt in één keer de Galo 2 erachteraan. Dus het vierde vluchtelement. En het ziet er zo eenvoudig uit. Het gaat zo soepel. Het is echt ongekend. Maar hij is dus pas net weer aan het trainen. Hij denkt, ach, ik probeer het een keer. En het, het, het lukt hem dus. Ja, nou, ik was gisteren ontmoet ik hem op de Papendal Sportparade. En uh, toen vertelde hij mij dat hij dat uh, deze week had uitgeprobeerd. Uh, want ja, uh, je weet, hij heeft uh, in de komende periode, de Olympiade tot 2016, heeft hij juist ergens een voordeel in de, de lieve Code of Points. Elke mm -hmm. vier jaar verandert de Code of Points. En uh, die, vlucht, die combinaties van vluchtelementen, dat levert nog steeds twee tiende punt bonus op. Maar de combinatie die de Chinezen vooral deden in de afgelopen vier jaar, dat was een moeilijk element met één vluchtelement, die toen ook twee tiende punt bonus gaf... Die zijn afgewaardeerd naar één punt bonus. Ze ja. heeft er een voordeel aangekregen nu. Jawel, maar goed, de concurrentie zit ook niet stil. Die zal ook gaan voor uh, zeker drie vluchtelementen, of niet? Of kunnen die dat ja, niet? Want, ja, want afgelopen week was er al een Nederlander, Bart Durlo. Ja. Die liet in een trainingszaal, maar dan wel boven de valkuil. Dus dan kan er ook niks gebeuren als het misgaat en dan val je lekker zacht. Uh, liet hij al die drie vluchtelementen achter elkaar zien. Bart Durlo is een uh, buitengewoon talentvolle turner in Nederland. Hij traint bij ONO in Zwijndrecht. En is, uh, is zeer ambitieus. Kortom, uh, Edke wordt dus aan alle kanten gestimuleerd om uh, ja, weer een stap verder te zetten. Ja. Maar kan je iets vertellen over de moedigheidsgraad? Want, want dit is de, ja, drie is al ongekend en vier is helemaal niet meer normaal. Ja, het is inderdaad uh, abnormaal. Het is ook het maximaal uh, wat mogelijk is. Ja, waarom eigenlijk? De... Nou, de code, je de moet tien eh, elementen laten zien in een turnoefening, internationaal. En, eh, en al die elementen die zijn ingedeeld in eh, groepen van, eh, van, qua karakter, qua bewegingsstructuur. En je mag maximaal vier vluchtelementen in een rechtse oefening tonen. En nou ja, als je dat dan doet, dan is dat meestal vier keer solo of één keer combinatie en drie, nog twee keer solo... Dus hij mag ook maar één keer, vier keer achter elkaar in combinatie zo'n zo serie uitvoeren. Dus dat is maximaal haalbaar in de periode die, uh, die geldt. Dus tot en met uh, 2016, tot en met uh, Rio. Ja. Maar ja, het blijft natuurlijk een ongekend risico. Want er hoeft ook maar iets mis te gaan ergens in de tweede, derde salto en het mislukt. Ja. Dus maar kortom, er je... zit er wel een risico aan Ja, we hebben gezien in, de, in Londen dat je risico moet nemen om goud te pakken. Dat is waar. Dat is waar. En uh, wat dat betreft uh, uh, is uh, Epke weer opnieuw geïnspireerd. Hij heeft natuurlijk een paar weken vakantie genomen na uh, de Spelen. En hij is fris. Hij traint wat minder, want hij is meer met zijn studie bezig. Mm -hmm. En ik weet uit ervaringen uit mijn trainingsloopbaan dat uh, als er dan een pauze is geweest en de kop is leeg, dan heb je weer zin. Uh, dan wil je gewoon innoveren. En dat heeft hem nu ook echt weer geprikkeld om dat te doen. En hij vertelde mij gisteren op de Papendal uh, Sportparade, waar ik hem ontmoette... dat van de vijf pogingen er al drie succesvol waren. Dus als je dat in percentages uitdrukt, dan kom je tot stabiliteitspercentage. En dat is dus nu ja. 60%. Dat is al uitzonderlijk hoog. Ja, en pas net een training. Maar er is natuurlijk wel een verschil, Hans. Uh, of je het doet in de trainingshal gezellig, uh, waar je bent gewend te turnen in Friesland... Of op het hoogste podium? Hè? Kijk, daar ligt natuurlijk het grote verschil. Want dit zijn nou een poging van vier elementen. Maar een turnoefening telt tien elementen. Met allemaal verschillende structuren. Dat stelt natuurlijk fysiek hele andere eisen aan het lichaam. En daar is Edko op dit moment niet voor voorbereid. Want hij is dus na de spelen. Heeft hij wat vakantie genomen mm -hmm. en zijn pauze genomen? Dat moet ook, om weer nieuwe energie te krijgen. Mentale energie in eerste instantie. Maar dat lichaam is natuurlijk nog lang niet zo ver opgewerkt. Uh, ...dat hij dit in combinatie kan doen met nog zes andere onderdelen om tot een succesvolle oefening ja. te komen. Dat hoeft ook niet, want hij doet op dit moment geen wedstrijden. De Europese kampioenschap in het voorjaar, dat schap ik zo in, dat is eind april uh, in Moskou. Dat is weer zijn eerste ja. belangrijke wedstrijd. En uh, tot slot Hans, dan gaan we waarschijnlijk wel die, die, die combinatie zien van drie vluchtelementen, denk je? Ik verwacht zonder meer dat hij de drie vluchtelementen gaat doen... want die zitten er al behoorlijk in, dus stevig bij hem. Ja. Uh, en ja, ik, ik hoop eigenlijk ook dat er nog een tweede Nederlander gaat komen... die, uh, die dat ook gaat doen. Uh, die Bart Durlo, dat zou natuurlijk heel mooi zijn... want dan krijgt Edke in eigen land concurrentie. Nou, dat is alleen maar goed voor het, uh, de ontwikkeling van zijn, uh, van zijn eigen turnniveau. We zijn heel benieuwd. Hans, dankjewel. Graag gedaan. Nieuwe sound van Treintje Oosterhuis, knocked out. Clarence Seedorf vertrok aan het eind van vorig seizoen bij AC Milan. Hij zocht zijn heil in Brazilië bij Botafogo. Inmiddels leeft hij alweer enige maanden in Rio de Janeiro... en Aijl Kloosterboer van Studiosport zocht Seedorf op. Het loopt al tegen de avond als Clarence Seedorf ons... na zijn werkdag op de club meeneemt voor een interview... in zijn favoriete hotel in Ipanjama. Lekker weer meegenomen. Dank u wel. Ja, bedankt. Het is een uurtje of vijf, zes later dan gepland. Maar dat hoort erbij in Brazilië. En als we ons omdraaien wordt meteen duidelijk hoe populair Zeedorf is in Rio. Binnen een minuut is er een oploopje ontstaan. Alle voorbijgangers herkennen hem. Zeedorf werd als een held binnengehaald. Nu vier maanden geleden. Op het vliegveld bij aankomst was het al een gekkenhuis. En dat is niet meer gestopt. Nee, ik, heb, ik heb het met uh, alle... Vreugde beleefd. En, en, uh, het is uh, ja, om het land, om het mekker van voetbal. Hè. De, de grote talenten zijn hier allemaal vandaan gekomen. Om hier uh, op die manier ontvangen uh, te worden is heel mooi. Uh, maakt me trots. Ja, dat zijn allemaal mooie, mooie momenten. Maar uh, ik ben hier gekomen met mijn sportambities en, en uh, daar werk ik dan elke dag aan. Om de vogel zo, zo hoog mogelijk te krijgen in de tijd dat ik hier ben, als, als team en als club. Cedofi, zoals hij wordt genoemd, is enorm belangrijk voor zijn nieuwe club Botafogo. Sinds zijn komst is de ploeg uitgegroeid van bleke middenmotor tot kandidaat voor de Copa America. De Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. In 20 wedstrijden goed voor 8 doelpunten. 36 jaar, 20 jaar profvoetbal en nog steeds superfit. Vandaar dat de schrik groot was toen hij afgelopen week geblesseerd uitviel. Ook Seydorf zelf bleek behoorlijk aangedaan. Hij liep met tranen in de ogen van het veld. En die tranen waren niet van de pijn: kwaadheid, teleurstelling. Uh, we zijn in een uh, goede fase en we hebben nog uh, vijf wedstrijden te gaan en ik zag eigenlijk al het einde van al deze wedstrijden natuurlijk en dat je daar niet meer meer kan helpen, direct kan helpen op het veld en uh, het feit is dat ik me eigenlijk hartstikke goed voelde, heel goed voelde, waarschijnlijk uh, mijn beste moment qua fysiek en qua vanaf ik er ben. De blessure, een kleine verrekking in het rechter dijbeen, is minder erg dan gedacht. De reacties op de krachttraining zijn goed. Ja, ik kom volgende week weer te beginnen te trainen. Althans, uh, rennen, Loop, looptraining en uh, fysieke training te kunnen doen op het veld. En uh, als het allemaal helemaal mee zit, uh, wie weet, uh, volgende week alweer spelen. Nog even geen training dus voor Clarence Seedorf, ochtends vroeg bij de club. Na een kort onderontje met de manager verdwijnt hij richting fysiotherapie en de revalidatieapparatuur. Heel even tussen de bedrijven door maakt Seedorf tijd voor een korte rondleiding in de kleedkamers. Hier hebben we dan uh, alle, alle spelers. Hier trainen we, zijn we elke dag. En wat een traditie. Jarginho speelde hier, Nilton Santos, Gerson en de legendarische Garincha. Nu staat Botafogo zesde. Dat is al drie plaatsen beter dan de laatste jaren. Dat is de invloed van Zeedorf. En heb je je plekje ook gevonden hier? Jawel. jawel. Er zijn heel veel jonge jongens erbij. Heel veel uh, onervaren spelers. Al hebben ze misschien wat meer leeftijd. En je ziet dat daar gewoon in de laatste maanden heel veel groei in heeft gezeten. Vooral mentaal en uh, tactisch bewustzijn, zeg maar, van eigen kwaliteit. En daar heb jij een inbreng? Ja. <laughs> Het is altijd zo stom om te zeggen, maar uh, ja, dat is wel uh, de bedoeling geweest. Prachtig stadion. Ja. Ja, hoeveel mensen kunnen hierin? Uh, 45. 45? 45. Oké. Okay. Zoiets. Hoe is het nou om hier in Brazilië te spelen? Qua beleving? Kun je, kun je dat vergelijken met Europa? Nee, maar ook in Europa zijn alle landen verschillend de qua ja. beleving. Dus, uh, maar het leeft, het leeft. Het zijn geen volle stadions. Maar uh, ze zijn erg uh, enthousiast. Dus uh, vaak heb ik het gevoel dat het wel vol zit. Het stadion van Botafogo is een van de gastheren van het WK 2014. Wie weet gaat het Nederlands elftal hier wel spelen over twee jaar. Het verblijf in Rio is sowieso gepland voor Oranje. Ik heb je contact gehad met Van Gaal? Nee. nee? nee. nee? Sta je eventueel open voor een, uh, voor een contact om, om iets te betekenen voor het Nederlands elftal hier? Je moet die vragen hun stellen, staan hun open voor een contact. <laughs> ik woon hier, ik ken hier goed. En ik heb gehoord dat ze hier zijn geweest. Maar ik heb geen telefoontje gehad, dus waarschijnlijk niet. En, uh, maar ik bedoel, uh, ze hebben mij niet nodig. Ze hebben een goede teammanager die ze uh, die werk al jaren goed doet daar bij uh, het Oranje. Dus uh, dat komt wel goed. Ja, Hans maar is dat natuurlijk. Maar wie weet komen ze we eruit bij Clarence Seedorf. Hij zit op zijn plek daar in Zuid-Amerika. Dan naar atleet Gregory Sedok. Hij is na een ellendig jaar weer helemaal fit. De hoordenloper heeft zijn doelen gesteld... en wil nog één keer volgaan voor een Olympische cyclus. In de Rio de Janeiro moet het hoogtepunt worden van zijn carrière. Verslaggever Jolanda Keijzer sprak met Gregory Sedok. Drie maanden na de Olympische Spelen staan we weer op Papendal. Ja, inderdaad. Het is, uh, het is weer even wennen, uh, moet je eigenlijk zeggen. Uh, eerst dat je in een stadion, uh, of als je loopt in een stadion van 80, met 80.000 mensen... en uh, drie maanden daarna sta je weer, uh, ben je weer bezig met de voorbereidingen. Maar ben je weer fit? Ja, ik ben uh, helemaal fit. En uh, ik bouw het nog steeds wel heel rustig op. train drie à vier dagen nog maar in de week... om uh, niks te overhaasten en uh, rustig aan fit te worden. Is het niet ongelooflijk frustrerend dat je nu weer fit bent... Drie maanden geleden moest het gebeuren. Mm, nee, dat is eigenlijk in de rente aan tossport. Uh, kijk juist omdat je daar zo goed mogelijk wil presteren, dan, dan, dan treed je op het randje. En uh, dan kan het wel eens misgaan, helemaal als sprinter. Ja, dan, dan, dan krijg je een tik in je hamstring, dan is het even paniek. Maar goed, je weet als tossporter dat je het maximaal uit jezelf wil halen. En dat je daardoor ook ja, soms wel een tikkeltje uh, ja, te diep gaat. Maar we hebben nogal een verleden, hè Greg? Want het was niet heel gemakkelijk geweest de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Want je komt echt vanuit de bodem, vanuit prut in mijn ogen. Je staat op de Olympische Spelen, krijgt een tikje in je En dan, hoe ga je daar mentaal mee om? Um, nou kijk, zo'n tikje in je um, is natuurlijk niks vergeleken met het uh, jaar ja, wat ik heb meegemaakt. Je zit, uh, laten we zeggen, een jaar thuis. Omdat je door onzinreden natuurlijk geschorst wordt. Um, drie gemiste testen. Inderdaad, drie gemiste testen in de Werbouts. Um, ja, vervolgens... Uh, net wat ik zeg, dan zit je een jaar thuis. Nou, als je dan vervolgens toch kwalificeert voor Lums te spelen... en je krijgt een tik in je hemstring... Um, ja, hoe ga je daar mentaal mee om? Ik denk dat ik wel een zwaardere klap daarvoor heb gehad. Dus um, ja, de tikje was ik eigenlijk wel snel overheen. Maar, want... Even terugkomen, je, wordt, je krijgt een harde klap dat je een jaar niet mag sporten. Of ja, je mag natuurlijk wel sporten, maar je mag niet meedoen op het hoogste niveau. Je zit thuis, geen ondersteuning meer. En dan? Um, en dan, ja, dan moet je goed nadenken. Kijk, trainen, ik heb altijd geroepen, trainen moet je sowieso. Um, of je nou ondersteund wordt of niet, je moet sowieso trainen. Dat is altijd de basis. Dat heb ik gedaan met een club. Um, bij mijn club in Amsterdam... En, uh... Je begint te glimlachen. Ja, ik begin te glimlachen. Omdat het, uh, die jongens en, en die meiden natuurlijk hebben we natuurlijk wel doorheen gesleept. Um, telkens naar de baan toe, in de regen, in het donker. S'avonds laat. S'avonds laat, inderdaad. Um, ja, dan is, het, dan is het geen pretje als je daar inderdaad in de regen staat, terwijl je normaal gesproken gewend ben om op Papendal lekker ochtends je training te doen. En de rest van de dag uh, uh, ja, te, rusten. te rusten. En uh, ineens is dat anders. Maar goed, waarom ik zo glimlach is dat ik, uh, dat ik natuurlijk blij ben... Dat, dat die jongens me daar uh, doorheen hebben gesleept. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat nou, je staat er. Je krijgt, nou, ten eerste je hebt twee weken de tijd om te plaatsen voor de Olympische Spelen. Je doet het. Je mag naar de Olympische Spelen... Dan sta je daar eigenlijk met een halve hamstring, maar mentaal weet je beter. Je rampt hem door de series heen. En dan Greg. Ja, en dan inderdaad, dan ga je opwarmen voor de halve finale. En uh, terwijl mijn coach Marita Zwart die zegt van nou ja, het is nu wel goed. En uh, laten we de quorum ingaan. Ja, en ik wilde nog één startje doen. En bij mijn laatste start gaat het mis. Het, uh, ik krijg een, een tik in mijn kuit. Ja, en dan weet je eigenlijk al gelijk dat je niet kan lopen. En uh, grote paniek natuurlijk op de, op de baan. Nou, ik heb toch besloten om de koren in te gaan, om nog tijd te winnen... om met de arts te kunnen spreken en te kijken wat er nog mogelijk is. Nou, en daar bleek gewoon uh, dat, ik, dat ik inderdaad een scheurtje in mijn kuit had opgelopen... en dat ik daardoor niet, uh, niet kon lopen. Ja, en uh, hoe kijk je nu zeg maar naar, uh, naar Rio? Uh, nou ja, als ik op tv kijk, dan zie ik natuurlijk alleen maar mooie vrouwen, mooie strand, bikinis. Dus, wat betreft... dus jij moet daarheen, dacht jij? Ja, inderdaad. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een mooie motivatie om nog door te gaan. Je kan ook gewoon een ticket boeken, hè, dat weet je. Nee, nee, laten we dat allemaal niet doen. Want uh, als atleet heb je meerdere voordelen. Maar goed. Zoals. Nou ja, uh, gratis reizen en een gratis ticket. <laughs> <laughs> het is vier jaar naar Rio. Um... Dat moet dan wel het hoogtepunt worden. Ja, dat klopt. Uh, kijk, ik, de, in 2016 is het EK Atletiek in Amsterdam. En uh, een maand later of twee maanden later zijn de Lumse Spelen inderdaad in Rio. En uh, ja, dat, dat, dat zou betekenen dat het mijn vierde Spelen zouden worden. En uh, daar ga ik helemaal voor. and make it right mm -hmm. Baby, all I know That you're have of the flesh and blood sentiment van Mr. Mister. Jaren 80, Broken Wings hun uh, grootste hit. Uh, Buitenlands voetbal zijn we bij aangekomen. In België is George Lekens ontslagen bij Club Brugge. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige resultaten van de ploeg. Vandaag verloor Club met 1-0 van Zulte Waregem En daardoor is de ploeg gezakt naar plaats 7 op de ranglijst. Lekens was in het verleden onder meer <coughs> pardon, bondscoach van de Rode Duivels... en trainer van Rode JC. Overigens kreeg Ryan Donk van Club Brugge vandaag een rode kaars. Uitslagen dan uh, in andere landen om ons heen. Duitsland te beginnen. Werder Bremen tegen Mainz werd 2-1. Het geen gevolgen voor de stand kop. Bayern München is de koploper met 27 uit 10, maar drie verliespunten. Schalke 04 volgt op eerbiedige afstand, 20 uit 10. En Frankfurt is derde, ook met 20 uit 10. In Engeland, één wedstrijd gespeeld. Liverpool, Newcastle United, een wedstrijd door twee clubs... uit het noorden van Engeland, altijd beladen. Het werd 1-1 en Manchester United gaat daar nog aan de leiding... met één puntje voorsprong op Chelsea... En twee op Manchester City. Dinsdag natuurlijk de tegenstander van Ajax. In Italië, Azoma Palermo werd 4-1. in Roma speelde zonder Maarten Stekelenburg. De keeper heeft een spierblessure aan zijn dijbeen. Azoma staat zesde op elf punten van de koploper Juventus. Juve heeft maar twee verliespunten. 28 uit 11. Inter staat tweede met 27 uit 11. En Napoli derde met 23 uit 11. Spannend dus ook in Italië. In Spanje dan twee uitslagen van vanavond. Ossesuna tegen Real Valladolid werd 0-1. En Granada, Atletico de Bilbao werd 1-2. En ook daar een duidelijke koploper in Spanje. Barcelona natuurlijk 28 uit 10. Maar twee verliespunten. Ongelooflijk. Atletico Madrid staat tweede... Uh, op drie punten achterstand, 25 uit 10 in Real Madrid. Op respectabele afstand, 20 uit 10 in Spanje. Dan nog een bericht uit Nederland. Uh, trainer Alex Pastoor van NSC moet het voorlopig doen zonder Pavel Smofs. Verdediger heeft uh, vandaag tijdens de door zijn club gewonnen... weer uitwedstrijd bij FC Groningen. Het werd daar 1-2 in het noorden. Smofs dus heeft zijn arm gebroken. Hij moest zich vlak voor rust laten vervangen... En is vanavond al geopereerd. Het is niet bekend hoe lang hij uit de roulatie is. Pavel Smofs dus. Zijn we bijna aan het einde van deze editie van Langslijn? Morgen melden we ons weer natuurlijk om tien uur van tien tot elf. En dan zit ik hier ook weer achter de microfoon. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd vanavond door John Jansen van Galen. En na het oog dan zit het weekend erop. Het was een uh, mooi weekend met uh, verrassende uitslagen. Met name toch in de Eredivisie veel blunders. Er werd gejuicht en er werd ook nog gelachen. Kortom, een sportweekend op muziek gezet door Arjan Dijksma. Maar mij heeft een hele fijne avond. Goeiedag. Wateroverlast bij Bloemendaal Amsterdam, de hockeyers. Kun je eigenlijk zwemmen, Gerrit de Groot? Nog niet, maar de jeugd vindt het mooi, hoor. VVV houdt het nog steeds droog tegen AZ, Frank Vieluit. <laughs> Als je zo om je heen kijkt, en ik doe dat nu van onder de paraplu... dan is het één grauwe sluier die over Bloemendaal hangt. We gaan naar de handbal. Richard van der Maade bij Heerenveen-Peksolle. Het handbal, zei je? Ja. Ja, <laughs> ja dat, dat is inderdaad waar. En het veld, ja, het draineert niet zo goed. Er staan gewoon hele, hele grote plassen. Narsing, scoort hij. Nee, ho, ho, ho. Hoe krijg je hem ernaast? Het is knap. Nou, daar komt hij. He he! He he! Wat een fenomeen die Paulie zegt! Ik zei het al, de belangrijkste man. Prachtig gezien. Hij werd links heel mooi binnengeschoten. Ja, en dan is, er, uh, is het helemaal stil in de Amsterdam Arena. Schieten maar en schoonlopen maar, jawel! Maar Marley is nog niet uitgezongen met everything's gonna be alright. Lekker schot en niet gepakt! Wat een avond, wat een prachtige goal! Jo, joh, wat een gebot. Zo goed komt het niet, Vraaier. vrije ja, en trap. Uh, vanuit de keeper gezien, links, een meter, buiten strafsel, op de strafsel. Vier minuten officiële speeltijd nog. Ja, op een of andere manier geloof ik het niet meer. Heel moeilijk die baller, Van die kan dan in schieten door Thaï. Het kan niet, het kan wel. En dan is het 1-1 uiteindelijk. Valt hij toch af? Oh, hij gaat er nog in over. de een plunder. Wat een plunder van de keeper. Lamproof. Leg de pand klaar. En dan wordt het 2-1 voor VVV Radio Slavje fietsen.